Bout met het RWS-journaal. Duizenden mensen die in het openbaar vervoer werken dreigen te worden ontslagen... zegt de koepelorganisatie OVNL. De vereniging waarin de NS en de regiovervoerers samenwerken... houdt rekening met het verlies van honderden banen... bovenop de ongeveer 2000 banen die NS denkt te moeten schrappen. Door de coronacrisis mijden veel mensen het openbaar vervoer ook nu de dienstregeling weer normaal is. En dat leidt tot financiële problemen bij vervoerders. De huizenprijzen blijven stijgen. Uit kwartaalcijfers van de makelaarsvereniging NVM... blijkt dat de coronacrisis weinig invloed heeft op de huizenmarkt. Een gemiddelde woning kost nu 335.000 euro. De helft van alle woningen werd boven de vraagprijs verkocht. Dat percentage is hoger dan ooit. De hoge woningprijzen komen mede door de grote schaarste aan woningen... Vooral starters en middeninkomens hebben moeite een passende woning te vinden. Het aantal vrouwen aan de top is nog nooit zo snel gestegen als afgelopen jaar, zegt de stichting Talent naar de Top. Die stimuleert diversiteit bij bedrijven en houdt bij hoeveel vrouwen en mannen in de hoogste positie zitten. Bij een derde van de bedrijven die er wat aan willen doen om het aantal vrouwen in de top te vergroten, nam het aandeel juist af. Aruba maakt zich op om de eerste toeristen uit de Verenigde Staten te ontvangen. Vanaf morgen zijn vakantiegangers uit de VS daar weer welkom. Er worden zo'n 700 Amerikanen verwacht. Zaterdag komen er nog eens 1400 aan op het Caribische eiland. De minister van Toerisme noemt de komst van toeristen belangrijk voor de economie. Voor de corona-uitbraak kwamen er zo'n 20.000 Amerikaanse toeristen per week aan op Aruba. Daarmee is het Amerikaanse toerisme een belangrijke inkomstenbron voor het eiland. Het weer nog regenachtig. Geleidelijk wordt het in het zuiden en midden van het land wel droger. In het zuidoosten kan ook even de zon doorbreken. Het wordt vandaag 20 tot 23 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Een stoot door. Dus, het je gaat een beetje En zo is het. Goedemorgen, Zandvoort. Donderdag 9 juli. Mijn naam is Walter Sands. En ik ben tot 12 uur bij je met Zandvoort en de regio. Live vanuit de zfm studio hier aan de Zoolweg. Goedemorgen. I can Leeftijd 74, Charlie Watts is vorige maand 79 geworden. Dit was nog een tijdje geleden, ja. Zometeen straks om half elf, Jelmer met het laatste nieuws. En tot die tijd gewoon lekkere muziek, zoals deze van Michael Jackson. Baby, like I felt so good. Never felt so fine, and a dot is never mine. Not like you hold me, hold me, and the night is gonna be just fine. I gotta fly, gotta sing, gotta be. I Oh, for fine. Oh, fine and a die it's ever mine I like it for oh, me for oh, me oh baby love never felt so good and I died it for good I like So good. Never felt so yeah, good. Yeah, And Never felt so good. Uh -huh. felt so good. Right, this one. Je perfect. Perfect. Kijk yeah, I am je It's all die shit die je aan yourself the mind get sexy zelf de you is do more een vrouw. Maar ik En mijn and Al die the baby mij hebben. Misschien in een bikini, mannen, ouder van die vibes. Waarom ben ik zo met mezelf in strijd? Waarom ben ik niet Perfect. zoals was mensen in nemen... mijn En Faria en Dio, de nieuwe single is afgelopen week uitgekomen. En kijk ook naar die clip, die is echt ontzettend leuk. Heel hilarisch over alle flauwe kul op Instagram. Goed, bijna 20 over 10 hier bij ZFM. En we gaan gewoon lekker door tot half elf, tot jammer. En tot die tijd, Lies van Jonathan Butler, 1987 alweer. Ja, het lijkt heel erg op George Benson... maar het is Jonathan Butler, 1987. Lies. We gaan gewoon lekker door met die Astro Galaxy Tour... hier bij ZFM. Daar is hij. Discovery is het uh, ufo-maand. En uh, toen dacht ik, ja, die Asteroids Galaxy Tour, lang niet meer geworden. Leuk om te doen. Goed, nog twee nummers en dan gaan we met Jelmer Belmen. En tot die tijd, Daniel Sauleka, 1981. Fight for Human Rights, wake up. Hier is hij bij ZFM. Goedemorgen. So many times and so many slogans and still Together, it's time to fight for human rights. Wake up, let's put our hands together. Let's fight for human rights. Wake up, wake up, let's put our hands together. It's time to fight for human rights Wake up, wake up, let's put our hands together.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 Daniel Sauleka, 1981 alweer. Wake up, fight for human rights. En nog steeds actueel. Goed, um, ja, ik ga zo meteen Jelmer bellen. En tot die tijd, een, uh, zoals het dan zo mooi heet: een independent female musician from Amsterdam. Ik noem het gewoon Blackbird. Eyes of a Lion, hartstikke een goede plaats. Begin dit jaar uitgekomen. Hier is hij helemaal. En ja, dat komt gewoon hier uit Amsterdam en het klinkt een beetje als crisp, ik vind het leuk. Goed, kijk op de klok, 10.31 uur 31, precies, Jelmer, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. En daar is hij weer, met het laatste ja, na, nieuws uit Zandvoort. 150 keer of zo. Nou, nah, volgens mij is het uh, iets van 83, maar ik, uh, ik zal ja. op het schema kijken, Jelmer. Ja. Okay. <laughs> maar, maar nog geen vakantie? Uh, na morgen. Ja, dat dacht ik al. Ja, ik was dan wel ik benieuwd of je vanochtend week. zou zijn. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar vanmiddag wel even lunch nog, hè? Lunchroom. Ja, zeker. Ja. En morgenochtend ook nog uh, tussen tien en twaalf. Dus. Kijk. En dan kun je me lekker uitrusten. Ja, zeker. <laughs> is er nog iets gebeurd uh, in dit regenachtige dorp, Jomer? Uh, ja, zeker. En ook uh, in de regio is er uh, wat gebeurd. Dus ik zal even alles op een rijtje zetten om ja. te beginnen. Praat ons even bij. Dat er, geen, dat er geen aanwijzingen zijn gevonden dat de verwoestende brand bij Beach Club 10... ...afgelopen zondag is aangestoken. De wat de oorzaak van de brand dan wel is... ...is niet, nog niet met zekerheid vast te stellen. Maar de politie gaat in elk geval niet uit... ...van brandstichting. Waarschijnlijk, waarschijnlijk gaat het om een technische oorzaak. Laat een woordvoerder weten aan NA Nieuws. Okay. In de nacht van zaterdag op zondag... ontstond er een brand bij strandtent Beach Club ja. 10... ...aan de boulevard. Niemand raakte gewond. De strandtent is grotendeels verwoest... ...tot grote teleurstelling van veel vaste bezoekers. En uh, ja... Um, inderdaad over die vaste klanten. Een van hen heeft ook een donatieactie opgezet uh, zoals bij iedereen nu wel denk ik bekend is en die loopt al een paar dagen sinds zondag. Dus wat staat en, uh, op? Wat de, tussens-, wat de tussenstand ja. is op dit moment is bijna een bedrag van 16.000 euro ja. 15.995 euro is tot nu toe opgehaald en uh, de donatieknop staat nog steeds open, dus okay. uh, dat bedrag neemt met het uur toe. En we zullen vanmiddag even kijken waar dan het bedrag op uit is gekomen. Maar uh, in ieder geval een gigantisch bedrag in zo'n korte goed, tijd. Ja. ja, zeker. Uh, dan het volgende. Het vertrouwen in het voortbestaan bij de huidige economische situatie is in juni in nagenoeg alle sectoren van het uh, bedrijfsleven toegenomen. In de meeste sectoren dacht meer dan de helft van de bedrijven in juni minstens nog een jaar te bestaan. In mei was dit nog alleen uh, in het onroerend goedsector en de detailhandel. Dit blijkt uit het CBS op basis van onderzoek naar de verwachte gevolgen van de coronacrisis dat begin juni onder bedrijven werd gehouden. In de horeca zeker 25% en bij, bij de bedrijven in de sport, cultuur en recreatie 38% was het vertrouwen in minstens nog een jaar, uh, een jaar activiteit in juni het laagst. Van mei naar juni groeide het aantal wel. Dat uh, zag zijn bedrijf uh, voortbestaan. Mm -hmm. In uh, de horeca dachten derde van de bedrijven in de huidige omstandigheden nog vijf maanden of korter te kunnen volhouden. Terwijl 30% aangaf niet te kunnen zeggen wat de overlevingskansen zijn. En dit dus zeer onzeker wordt geacht. In de cultuur, sport en recreatie kan eveneens 30% van de bedrijven de overlevingskansen niet inschatten. 19% van die bedrijven een dag nog vijf maanden of korter kunnen voortbestaan. Okay. Um, dan het volgende. De provincie Noord-Holland stelt 10 miljoen euro beschikbaar... om samen met uh, Noord-Hollandse gemeenten culturele en maatschappelijke instellingen overeind te houden. Door de coronacrisis zitten veel van deze instellingen in acute financiële nood. Omdat veel gemeenten eveneens weinig financiële ruimte hebben... springt de provincie nu bij... Het gemeente is geïnventariseerd welke culturele en maatschappelijke organisaties getroffen worden en hoe groot de nood is. Hoewel de exacte omvang van de schade nog niet bekend is, is wel duidelijk dat die groot is... en dat het noodfonds van 10 miljoen euro niet genoeg zou zijn om alle instellingen te kunnen helpen. Er moeten dus keuzes worden gemaakt. De gemeenten willen dat noodfonds vooral inzetten voor de culturele instellingen, omdat daar, daar de nood het hoogst is... Ja. Gemeenten kunnen over, overigens wel een beroep doen op het noodfonds voor andere maatschappelijke organisaties die van regionaal belang zijn. Okay. Dan nog een opmerkelijk berichtje gisteren uit uh, Haarlem. De politie heeft daar namelijk gistermiddag uh, in beslag genomen drugs getransporteerd vanaf het politiedepot aan de Nijverheidsweg in Haarlem. De drugs zijn bij diverse acties in beslag genomen en hadden een straatwaarde van in totaal 8,5 miljoen euro. Oké. Okay. Dat meldt het Haarlemstadblad gistermiddag. Meerdere politievoertuigen en voertuigen van speciale eenheden. Reden dinsdag voor en achter een wit busje dat er dinsdagmiddag rond kwart over twaalf uit het depot vertrok. Het was toen nog niet duidelijk wat er precies werd getransporteerd. Gisteren liet een politie woord voor de weten dat er drugs werd getransporteerd. En de drugs zijn bij verschillende acties in Noord-Holland in beslag genomen. Ze zijn elders naar een verbrandingsoven gebracht waar alle drugs zijn vernietigd. En de omgevingstoon is. Ja. <laughs> Waarschijnlijk. <laughs> en uh, dan nog als laatste. Eigenlijk zal de zandkunstenaar Maxime Gazedam nu door weer en wind staan te buffelen in Zandvoort... om de mooiste zandsculptuur van Europa te maken. Maar de Zandvoortse boulevard blijft dit jaar helaas leeg door het coronavirus. En dat vindt de zandkunstenaar zelf stiekem best een beetje jammer... Want normaal zou hij op de boulevard of in het centrum van Zandvoort aan het scheppen en aan het grapen zijn om zijn werk voor het EK uh, ook dit jaar weer uh, ja, te maken, tot inderdaad. goed, goed uh, succes te brengen. Maar dit jaar is dat helaas anders. Uh, hij zit uh, echter niet werkloos thuis, maar de kunstenaar is druk bezig in Garderen op de Veluwe, waar op dit moment het Veluws Zandsculpturefestijn plaatsvindt met als thema 75 jaar bevrijding. Maar liefst 2000 kubieke meter zand is hier verwerkt tot gigantische kunstwerken. Uh, alles wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, is eigenlijk te zien. Zoals operatie Market Garden met alle parachutes nagemaakt met zand. En ook is de aanval op Pearl Harbor uh, helemaal in zandsculptuur verwerkt. Dus uh, ja, wie deze dagen de kunstwerken mist in Zandvoort, kan tot eind oktober terecht in Garderen. Ja, dat is dus bij de vele ja. ja, er staat op uh, NH staat ook een interview met, uh, met hem. en Ik, ja, ik had gepland het gepland om misschien in de tweede uur... als ik nog tijd over heb, uh, misschien uit te zetten. Maar Jaap Koper komt ook nog in de uitzending... om te vertellen over uh, wat er allemaal in Alternative TVM is. Dus ik weet niet of ik tijd overhoud. Ik heb ook nog... Okay. Had het, je had het over het CBS. Vanochtend ja. maakte het CBS... die hebben heel lang onderzoek gedaan. En die hebben een onderzoek uh, bekendgemaakt. En ja, ik, ik moest er eigenlijk wel om lachen. Het was gewoon in het NOS-journaal. Het is in de stad moeilijker om een parkeerplaats te vinden dan in het platteland. Daar hebben ze heel lang onderzoek naar gedaan. Oké, okay, maar ja. Ja, dan is dat nu wel even duidelijk. <laughs> dan is dat wel even duidelijk, hè? Ja. Dus, uh, nou ja, ja goed. Um, Jelmer, heel veel succes vanmiddag met um, lunch. Morgen de uitzending ja, en dan een hele fijne vakantie, komen, ja. uh, Jelmer. Dankjewel. Ja, dankjewel. Oké, okay, hoi. Ik heb jij toch tegen dat Koningshuis? Ik zeg: Ik heb niks tegen dat Koningshuis. Ik vind die, die, die, die Willem, dat is een lieve koorbal, er is niks mis mee. En, en hij heeft een mooie wijf, die, een Maxima, hij heeft leuke kinderen. Beetje raar neefje. Dan kunnen we het over eens zijn met die bril. Beetje raar neefje. Ja, niet te hard lachen, want misschien is dit theater ook van hem, maar je weet wat ik bedoel. Hij heeft volgens mij hier gestudeerd, hè? In Groningen, die tweede als van volle over. Jezus man. En ze mogen ook altijd meelopen op Koningsdag. Heb je zelfs wel eens gezien? Dan loopt de koninklijke familie. En dan lopen die van volle hoofdjes die lopen er ook altijd achteraan. En die, die, die Banner, Bernard Junior, ik dacht altijd dat hij liep te zwaaien. Maar dit is helemaal niet zo. Dat is voor mij, dat is voor mij. <tie> Oh, All of my friends Always have happened. You're a bad man op weg om de meest gedraaide plaat hier op ZFM te worden. Goedemorgen. En dat was Beanie met Super Lonely. Ja, en dan hebben we nog even wat, wat nieuws uit eigen geleden, zoals ze mooi heet. Want vanaf morgen vroeg, 9 tot 10, gaat Jaap Vundekutter... ...een programma maken samen met Maya Vundekutter... En dat gaat in vijf talen. Het is een toeristisch programma met de laatste informatie voor de toeristen hier in Zandvoort. En uh, ja, dat heet die toeristisch de de Hour, de toeristiek. Of zoals mooi in het Spaans, la hora toeristica. In ieder geval een uur lang van 9 tot 10. Alle toeristische informatie hier op hebben met Javundekotter en Maya A very lucky fellow To have a lady like I got So sweet And so mellow So full of love That I can't get enough of you Which comes to show Zo'n plaat die niet meer zo vaak hoort hier bij ZFM. En hoe klonkt dat ook alweer? Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants you so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page. But Martha, she's so close now. This girl is half his age. Ja, de Police met Don't Stand So Close To Me. Echt een uh, plaat uit de tijd van de corona lockdown. En toen werd hij heel vaak gedraaid. Er was een andere plaat die we ook heel veel draaiden toen. Gloria Gaynor, I Will Survive. Ik weet dat ik hem toen op een gegeven moment in de Brede Rode Straat hoorde. Het was helemaal stil op de straat. En opeens uit het niets was het heel hard. Hoorde opeens, I Will Survive. En ik keek opzij en ik zag mensen gewoon in de woonkamer dansen. Dat doen we dan echt weer denken aan die lockdown tijd. Hier is die, tot de klok van 11 uur. En daarna ben ik gewoon weer terug. Tot nog een uur tot 12. Tot zo.